Mark Visser met het NOS Journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli voerden tanks verschillende wijken van de stad. De tanks kwamen de straat op na urenlang afwachten. De gevechten volgden op uitbarstingen van vreugde nadat de opstandelingen Tripoli voor het grootste deel in handen hadden. Een voortvoerder van de opstandelingen erkent dat de troepen van kolonel Gaddafi nog zo'n 15 tot 20 procent van de hoofdstad in handen hebben. Bij de opmars van de rebellen zijn minstens twee zoons van Gaddafi gevangen genomen onder wie de machtige al-Islam... Het is onbekend waar Gaddafi zelf is. De Westerse leiders hebben hem opgeroepen zich over te geven. De Britse regering dringt er bij de opstandelingen op aan... ...ordelijk op te treden en geen wraak te nemen op hun tegenstanders. Londen hoopt dat de chaos die in Irak ontstond... ...na de val van Saddam Hussein in Libië kan worden voorkomen. Huishoudens hebben in juni 0,9% minder uitgegeven dan een jaar eerder. Volgens het CBS is het voor het eerst in meer dan een jaar dat de consumentenbestedingen zijn gedaald. Zowel aan voedings- en genotsmiddelen als aan duurzame goederen werd 3,7% minder uitgegeven. Aan diensten werd juist meer uitgegeven. De daling bij de duurzame goederen komt vooral doordat er minder nieuwe auto's werden verkocht. De huizenprijzen zijn in juli verder gedaald. Volgens het CBS en het Kadaster waren koopwoningen vergeleken met vorig jaar gemiddeld 2,3% goedkoper. Twee onder kapwoningen daalden in juli met 2,7% het meest in prijs. In juni besloot het kabinet om de overdrachtsbelasting te verlagen. Volgens het CBS en het Kadaster wordt een eventueel effect van die verlaging pas in de cijfers over september en oktober zichtbaar. Het weer in het midden en noorden zon, in het zuiden wolkenvelden en kans op wat regen. Vanmiddag overal bewolking en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen drukkend warm, 25 graden of meer en dan vooral in de middag stevige onweersbuien. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de rand staat nog een lange file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat voor het kloopend Hoevenlaken 9 kilometer. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en diverse personenauto's. Bij Knoopend Hoevelaak is maar één reis ook open. En de verbindingswegen naar Utrecht en Zolle zijn er afgesloten. Dat gaat volgens de waterstaat tot 1 uur vanmiddag duren. Verkeer richting Utrecht op Amsterdam kan het beste omrijden via Ede over de A30.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 7 adres voor autoschades en APK-keuringen van alle werken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort.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 bottom, but you always saw the light, and now you're ready for your journey, one direction Keep the feeling of spirit Always present as you climb One direction, one vibration That's the message you can make Een lekker begin van de derde laatste uur van Stanford op zaterdag... met een disco-classic van Cool The Gang. Door de Straight Ahead. Voor Zandvoort en de regio.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 er gebeurt van alles en uh, genoeg te doen. En voor alles en iedereen is er wat wils. You bils. found the funk. What value is it? So. so? <laughs> you have, have to swing it. Okay. Jazz. Ooh. Jazz. Ooh. say boy, what you doing around my jazz? I'm playing jazz, man. Yeah, I found the play funk. Play jazz. Now you have to swing Ooh. it. You got the funk. Swing. Swing. Swing, rub it up, jazz, yeah. rub it up. Now that you've found the funk, you'll have to swing. b your task with uh, corrupting my arms stay away from my arms yeah.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 hartelijk welkom. Helemaal geweldig dat ze daar weer mee doorgaan. Ja, Jan. ja dat was ook zo'n succes vorig jaar. Zeker dus, wel. Dat kon niet uitblijven. Wie oh. wordt er dit jaar de kampioen? Je gaat geworden bij CFN. Garnalen Pellering. Garnalen We get it.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 Het ritme van Zandvoort wordt ook op internet. ww.ziefmzantwoord.nl. <tap>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 Even. Okay. Finish in niks hoor. Hey, nee, okay. Let me even nadenken. <laughs> Klinkt it. It sounds Klinkt the Beatles. <laughs> When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness,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 Jouw voorkeur of niet? Uh, nou, om het in evenwicht te houden. Okay, okay. Maar dat zal volgende week zondagmiddag om 4 uur wel blijken. Uh, wie er in de meerderheid zijn: de Stones of de Beatles? It is the Zo begint de confrontatie al een beetje op deze zaterdagmiddag, Albert Jan. Ja, zeker Beatles meter. versus de Stones. Volgende week zondag, 28, uh, de 28 e onderleiding van onze medepresentator presentator Ruud Janssen. Wilson. Vanaf 4 uur op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Beatles en Stones fans, ga erheen, want het is weer een heerlijke, heerlijke vinyl te beluisteren. En natuurlijk ook die grote quiz, hè, want daar wordt ook een grote quiz bij gehouden. Goed, nou het ene race-evenement is, uh, is er nog niet voorbij. Of het andere kan u al vast in de agenda schrijven.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 September. Maar ja, helaas moeten wij dan weer werken op zaterdagmiddag. Hè? Maar wie weet. Uh, kunnen we daar nou even heen? Uh, racefans, alvast in uw agenda zitten: 3 en 4 september. Trophy of the Junes. we moeten het een om... Lotte, hè? Eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Aansluitend op het gedicht van de week. Na, Lotte, wat machen we nu? Waar gehen we nu heen? Die Bilder van gestern, die gehen we niet aus dem Sinn. Weißt du nog? Weißt du nog?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 uns gehörte doch die ganze welt und um zu zwei zu sein nein das schien mich gar nicht schwer mein herz das war übervoll meinen taschen leer und ich habe doch unser leben aufgebaut immer voller zuversicht nie zurückgeschaut heute weiß ich mich habe ich etwas falsch gemacht habe ich etwas übersehen etwas nicht bedacht lotte weißt du noch du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 Het was weer het gedicht van de week met Albert Jan Vos. Heb jij ook een gedicht voor CFM? Laat het ons dan weten. Stuur hem naar redactie. cfmstandvoort.nl.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 De laatste 6 kilometer is zelfs 13,1% gemiddeld. Met een piek van maar liefst 23,6%. Vandaag dus de tijdrit Benidorm Benidorm. En u kunt het van maandag elke dag volgen, live volgen via België 1. Ja, België 1. De, Belgen Bel het, de Belgen doen het wel. Dus als u van de Spaanse... Ja, dat is een prachtige beelden natuurlijk weer vanuit helikopters. Schitterend. En zo vliegt u over Spanje heen. De Vuelta is vanmiddag begonnen in Benidorm. albert dat was hem weer. Samenvoort op zaterdag. Dat was het weer. Dat was het weer. Tot de volgende week. Tot volgende week. Dan zijn we er weer tussen 2 en 5 uur. Bedankt voor het luisteren. Ja. En maak er een hele toppe zaterdagavond van. Tot volgende week. Tot Dag. volgende week. Some things in love are They can really make you made.